Sure. Eigenlijk had ik vanavond niet verwacht dat wij zoiets spontaans zullen zo organiseren. Waarbij zoveel uh, zo aandacht wordt gegeven aan, ook aan ons, aan mij, aan Luba. En zijn feest, ja, vijf jaar van het bestaan, het lustrum van onze site, website. Uh, en ook de leraar hier schijnt ook jarig te zijn. Ook dus 60 jaar oud is dus een goede leeftijd om echt nieuw flink eindelijk goed aan de slag te gaan. Leeftijd van bij 60. Ja, echt. Ja. Dus, en ook de eh, ook de feest van bomen en we hebben ook veel fruit hier. Uh, taart. Mijn vrouw heeft echt flink aan de taart gezeten. bedoel, gemaakt. <laughs> ja. Ze moet wel opletten aan de lijn blijven natuurlijk. Uh. En alles was goed. En ook cadeautjes. En ik zie ook dat we hier wat bloemetjes. En mooi felicitatiekaart. Erg. Echt leuk. Uh. Ik hoop dat wij flink verder zullen gaan. Dat jullie, ook de, dat, het, dat jullie het opbrengen ook om geduldig verder met het geestelijke door te gaan. Doorgaan. Hebben we hebben goede plannen. Ook dit jaar <coughs> zeer speciale plannen. We hebben we ook, zoals ik jullie had verteld. Die om wat de Kabbalah op een zeer speciale manier toe te, pa toe te passen, ook in de maatschappij hier. Er is erg speciaal iets wat echt zal werken. Wat ook het leven om ons heen ook een, een caché geeft. Dat wij gaan echt leven hier eh, ook daadwerkelijk op een subtiele manier ook anderen overbrengen wat wij Leren hier. Op allerlei vlakken van uh, de, de bevolking hier in het land en dan in België, we zullen zien. Maar stap voor stap, dus wij zijn harder met eraan bezig. Als, als, als erbij iets natuurlijk. Voor ons het belangrijkste is natuurlijk de pure Kabbalah zoals, zoals wij dat doen. Maar tussendoor heb ik in mijn vrije momenten werk ik ook aan iets wat toegepast is, want wij moeten leren geven. Uh, wij gaan verder. Dus dit geheim wat wij nu leren, dus dat die noekwa moest zichzelf klein maken, om uiteindelijk groot, daadwerkelijk groot te worden, ja, dus, zij gaat nu zichzelf klein maken, staat onder de jesot, gaat ontvangen van hem uh, chassadim, ja, maar die maar die, die zij had in haar toestand, ja, in haar oorspronkelijke toestand op de vierde dag van de schepping, bij haar scheppen, die gaat nergens weg, die blijft ze behouden. En geweldig, dan kan ze, want, want uh, dat gaat ze ook dan straks benutten. Wanneer zij ook hasadim van Zerenpien ontvangt, dan ontvangt ze Ghazadim van Zerenpien. En dan heet ze ook Ghogma van haarzelf. Eigenlijk. Dan heeft ze dan onderaan haar, in haar onderkant heet ze dan Ghogma. Als het ware. Straks zullen we zien ook, dan laat ik zien boven. En dan boven, haar bovenbouw, daar komt dan Chassidim. En nou, en dan heeft ze dan licht in, kan ze dan echt gadloed hebben, in uh, opbouw haar gadloed. En de hele ontwikkeling van de mensheid is van de, het heelal ook niets anders. Uiteindelijk moet het in de kmartie koen, moet, moet het ook weer terug alles terugkeren, dat wij... Dat, dat uh, Noeka wordt net zoals so, uh, word so Zeranpien. En, en zij ze beiden worden dan net zoals so Abba Wima. Ze gaan allemaal daarna opstegen. En ze worden dan net zoals so Abba Hij wordt net zoals so Abba en zij wordt als Ima. Uh, 23. Nee? Nee? Nee, uh, uh, 25 na de punt. We ze... We, uh, we ze... 26 hem. Wat is dan ze? Een as. Ah, dat moet het as zijn, ja? Aha, we as. Dan moeten we dat omdraaien die twee lettertjes. Heel goed. je hebt het opgelet. Kijk, 25... Ik heb een print. Uh, 25, we zien we dat we en dan na de punt. We, we zijn en alle die, zijn en alle moeten we omdraaien. Denk ik We as 26 hem nika'im, apay ravravai, we no da, shein shinui, ha, eder baruchani. o let op wat jij het vertelt. We as en dam 26 hem nika'im, heten zij de zeeranpien en ook waar heet zij rav, de grote gezichten ja grote gezichten betekent jeans en lichtgema we en het is bekend, dat er dat er geen dat er geen uh, ver, dat geen verandering nee het geen verandering, o zeven de Heerder broer, dat het geen, dat het geen, zeg je dat? Verschil, nee, geen, uh, geen verdwenen is in het geestelijke, laten we zeggen. Geen genoeg weerder, geen, ja, geen verdwenen. Het geen, geen verdwenen is het in het geest. Zeg uh? je? tekort a ah, genoei geen verandering en, en en gebrek nee maar wij noemen we noemen we noemen we we vertellen hier in de kabbalah als eh, verdwijning dus geen sprake geen geen verdwijning eigenlijk in het geestelijke wat betekent dat we eilohamoch in de Achor, zegt hij. Kijk nou, en deze mogen van de Achor, de dus deze mogen van de noekwaad die zij had, alleen maar chokma, maar geen chassadim, die hij had, zij had hier in de toestand van, wanneer zij op dezelfde hoogte stond van ze de Zeran Pim, zegt hij. Ape Zutre, dus de kleine gezicht wat zij had, dus de kleine lichtkatnoed licht wat zij had. 28, Eta, de Gadlut. Die blijven bij haar ook, na, uh, uh, eveneens, in de tijd van de morgen en de Gadlut. In de tijd wanneer zij ook Gadlut ontvangt, wat betekent dat? In de tijd wanneer zij hier achter de Seran eerst komt en dan gaat zij groeien. Achter de Seran betekent dat zij Wat betekent achter de Seran Pien? Zij wordt dan net, wat wij hebben gesproken op de vorige les geloof ik, ja, dat de correctie begint met zichzelf, zichzelf aanhechten, aanhechten, aanhechten, als aanhechten aan de jesot. Dat is wa waarom hebben we dat gezegd, ja, yeah? dat we moeten, begin van de correctie betekent dat de Malchut dat de mens moet zichzelf, en de mens is ook wat wij ook, wij van binnen er, uh, wat de ons, dat is wat wij ervaren van binnen, het onze wereld, wat wij van binnen voelen. Dat is de Nukwa. En dat moeten wij. Zie wat je zegt met de Nukwa? Dat de Nukwa moet zichzelf eerst als een puntje aansluiten onder de Jesuut. En dat betekent dat zij als, als embryo komt in het, in, in, in de, in, achter de Seran Pin te staan. En dan gaat zij dan. Zichzelf ze gaat zich dan groeien, net zoals een embryo. Dan eh, eerst eh, drie dagen. Ja, drie dagen dat de zaad is dan gezaaid, als het ware. En dan wordt het dan veertig dagen van het, eh, van het eh, eh, herkenbaar maken, herkenbaar worden van de, van de vrucht, van de embryo. Dan zijn de er drie maanden, zes maanden, negen maanden, dan geboorte. Tot de geboorte. Al die maanden van de zwangerschap, als het ware geestelijke zwangerschap betekent. Eh, negen maanden, ja, negen maanden, negatie. Daar in die tijd ontvangt de noekwa wat welk licht, Nevers. En wanneer het geboren wordt, de geboren, geboorte van de noekwa betekent dat zij komt al zij komt al eh, naar de Tiferet. Ja, als die noekwa komt dan naar de Tiferet, dan is geboorte, de geboorte van die noekwa. En na de geboorte gaat zij dan opbouwen haar licht, wat in haar komt. Welke licht komt dan? Roog, na de geboorte komt er Ook roog gaat langzamerhand opgebouwd in haar woorden. Eerst nevers de roog, dan roog de roog. Steeds opbouwen. En dan alle vijf van roog. En dan gaat ze dan weer van zeer, en dan, en dan betekent dat ze dan helemaal zeer pin gegroeid had, naar de plaats van zeer pin, dan net zoals zeer en, en dan gaat ze weer groeien. En dan gaat ze groeien totdat zij, dat zij uh, van de het groeit naar welke nog, nog het sfeer af is, boven, in het hoofd, waar de noekwa kan uh, groeien, in het middenin Daad, dan groeit ze tot dit daad. Duidelijk zo groot, dan krijgt ze dan partsoef, van zeer en pin, tot aan de daad, ja of niet, op die manier, ze bouwt zichzelf op, ze heeft dan negens dan kan ze dan al het licht daarin ontvangen, en dan is het, ja, duidelijk, hè dan heeft ze negens en kan ze ook licht ontvangen, kan ze dan licht ook weerkaatsen van de jesode, tot aan de, tot aan, aan, aan haar, aan haar, duidelijk, tot. en dan de daad, en de daad komt dan tussen Gogma en Binatis te liggen. Haar daad komt dan tussen de Gogma en de Binat, tussen de Abo en als het ware. En zij gaan dan Zewoog maken. En zij ontvangt dan via Zeranpien. Ze, uh, en dan is, wordt het afgesneden van Zeranpien, et cetera, et cetera. Maar dat zullen we leren. Dat is alles wat we leren. De hele kunst is om dat mechanisme goed onder ogen te krijgen en voelen dat aan te voelen. En alles draait daarom. Ook bij ons, het belangrijk is bij ons om uiteindelijk steeds die bewegingen te maken en steeds te brengen ons in elke toestand tot het eerst precies hetzelfde. Zo so noekwater, zo wordt bij ons worden. Eerst veel schreeuwen. Ja, veel zo. En dan klein maken jezelf. Uh, ook nodig is ook nodig. Kijk nou een kind. Kijk nou, tot, tot hoeveel, hoeveel schreeuwt een kind totdat hij een beetje begint een beetje rustig te worden. Dat is net zo bij het, bij het ontstaan van een kind, net zoals een ook was hier. En dan zo schreeuwen, schrijven, kijk nou hoe ze allemaal. En dan uiteindelijk wordt het zachter, rustiger. En die gaat dan on, net, wat betekent dat, steeds meer in de toestand onder de je te komen. Niet om dat daar te blijven, maar om dat steeds. En dan daar weer groeien van je naar. Dus Be bekleiden, bekleiden van je soort van Pien, bekleiden. Hoe kan ze klimmen dan? Samen met Pien, natuurlijk. Zij gaat bekleiden je soort, duidelijk. Zij gaat bekleiden dan en samen met je soort gaat ze dan bekleiden Zentje het langzamerhand en zijn et cetera, et cetera, op die manier. Mm -hmm. En dan, zo so bij ons ook steeds nieuwe toestand. En dan moeten we weer, en dan wordt het. Wort het? afzuigen ook weer, de afzuigen van die, wanneer zij verkrijgt de Gadloed, dan wordt zij afgezo, afgezagd, Want wij moeten ook zo, in elke toestand moeten wij zorgen dat wij in die toestand de komen tot de afza, afza, af, tot het afzagen van deze rampien. Want dan betekent dat ik dan mijn kilim tot waarsdom breng op dat, op dat moment. Mijn kilim e, is zeer enpien, is malchut, is nukva. En zeer daaruit ontvang ik lichten. E, Zerenpien enpien en alle andere sferot die helpen mij, dat is de hulp van de schepper in mij. Daarmee, dat is de hulp van de, de al die sferoten vanaf Jesod en daarboven, boven die zijn geroepen ervoor, roepen om mij als noekwa, te corrigeren en groot te brengen. Dat is de schepping, duidelijk. Al die anderen zijn alleen maar eigenschappen van het licht, die ook in mij zijn. Maar ik ben de noekwa. Duidelijk. En niet alleen, ik ben dus de... Dan uh, gaan we verder. We 29 Oude Hela, shesibad ham shachad hamochende chaya hanal hem, dertach be'ikar mochinde, achor basod api zutra. Hei geweldig wat hij ons verder vertelt. Hier in de pauze, Henk had even tussen zijn lippen had gezegd dat die hawa werd afgezacht uit de plaats van de parzoef van Adam, van de plaats dat God is. Echt mooi. Ik wil niet daarop niet, niet, niet daarin gaan, daarop zo God, van de linkerkant, ja, linkerkant, heup, heup, uit de heup, ja, van de linkerkant van de Adam. En dat is natuurlijk God. Zo so, so moet je het zien. Oké, okay, maar dat is een beetje, heup natuurlijk, reep natuurlijk, maar in het geestelijk is het het is wel hood natuurlijk, het is onderkant van hem, het is niet van bovenkant, het is onderkant van zijn, dat is dan wel, wel een vorm van, het zou wel kunnen, wat hij zei, dat het hood is van die, ja, van de linkerkant van Adam. Maar kijk nou wat hij, wat hij verder zegt. Dus hij spreekt nu van de belang, van het belang van dat licht, ga je, licht ligt, ja, van dat Achoraim van zij had, uh, in haar toestand, wanneer zij op dezelfde hoogte stond, als ze hierin. En Wat zegt hij dan verder? Velo, od, en bovendien, en nog meer, zegt hij, 29, Ela, maar dat de reden voor het aantrekken van de mogen van Gaia, dus het licht Gaia. Ha Hanai, zoals boven gezegd werd. Hem, dertig bij elkaar, die zijn, dat is in, in, de, ho in de hoofdzak. Bekilim de mogen in de agor, bes, be de, in de kilim van de mogen de agor. Dus dat, het licht van Gaia, wordt aangetrokken waar, waar naartoe in de hoofdzak? In de achterkant, in de kilim van de achterkant natuurlijk. Want de bovenkant van de kilim ja, die hebben geen... Gochma nodig, ja of niet? Wie heeft Gochma nodig? Altijd het onderstel van Tetins Firot. Die hebben Gochma nodig, duidelijk. Net zo goed als God. zot. Waarom net zo goed als God? Want die ook worden geregeerd door de maalgoed. Dus het onderstel daar, die wil graag Gochma ontvangen. Dus net zo goed als Ja, net zo goed natuurlijk, net zo goed als en maalgoed natuurlijk. Dan die drie willen wel dat ontvangen omwille van de noekwa. Eigenlijk. Dus wat zegt je ons? Dat het licht, hochma, wordt aangetrokken hoofdzakelijk. Is, is, is naar, de, naar de onderste gedeelte van de partshoef. Dus naar de achor van de partshoef. Achterkant van de van De, partzu, ja? de voorkant is dan bovenkant. Dat is wat onze. Kijk, okay, vanaf het midden en naar beneden van de mens. Dat kan je zeggen. Dat is de achterkant van de kilim. Duidelijk. Ook wij hebben geen gogma, nauwelijks gogma nodig. Natuurlijk is er wel nodig. Maar alleen van, tot, tot van boven, ja, van, het, van het hoofd naar beneden, tot, tot het midden. Als wij gebruiken, dan gebruiken wij geen gogma, niets nodig. Maar willen we naar beneden trekken, daar hebben we gogma nodig. En de hele kunst van, de, van het leven is, het hele succes van het leven, hoor, het hele succes van het leven is in één ding. In één woord kan je dat vatten. Net zoals um, Einstein had gezegd, dat wij gebruiken alleen maar tot 2% van onze energie. Ja, hij bedoelde alleen dat wij van boven, van, boven, van het hoofd, tot, en, tot het midden, daar gebruiken we alleen een beetje, eigenlijk, echt een beetje zo'n 2%. Eigenlijk ons hoofd. Waarom betekent, als je gebruikt alleen jouw hoofd, wat heb je dan alleen, wat heb, als, laten we zeggen het zo, erg belangrijk wat ik wilde zeggen. Dat is inzichten wat wij, waar we wij het over spreken. Spreek altijd, denk altijd aan dienstverhoort. Nergens anders. Als je ergens anders denkt, dan ben je in fantasieën. Prachtige fantasieën, maar helpt niet. Onthoud je goed. In dienst verrot. alles kom je uit. Alles, beeld in alle, kosmos, prachtig, mooi, en helpt niet. Niet, niet, niet. Je kan het niet voelen. Heel? Je kan het niet op je, op je tang, tand voelen. Dat. Niet, kan je? Dus, wat betekent, als je zegt bijvoorbeeld dat alleen 2%, als een, mens alleen, als een mens hoofd, alleen hoofd heeft, alleen denkt, alleen met zijn hoofd, maar de rest gebruikt hij niet. Alleen hoofd belangrijk voor hem is. Dan heeft hij alleen maar hoofd. Wat is een hoofd? Alleen maar drie er Ketterhoek, maar nauwelijks. Ja, dan alleen maar, kan hij alleen, nou, alleen maar licht neffers ontvangen. Ja, of niet? Want de rest heeft hij niet. Als hij als alles heeft, dan hoofd is het echte hoofd. Ja. Het hoofd telt pas als ik dan ook de rest van het lichaam heeft, heb. Ja, of niet? Als ik alleen maar denk met mijn hoofd, wat heb ik dan qua krachten? Heb ik alleen maar al net zo, heb ik alleen maar nefes van ik ontvangen, ja of niet? Als ik heb, gebruik ik ook mijn hart bij alles wat ik doe. Ja, de krachten van het lichaam, van het hart tot het midden. Dan verkrijg ik nog het licht, licht, dan heb ik dat licht nefes was. Nu komt licht oh. roer, natuurlijk. Maar Gochma nog steeds niet om hogemaat te ontvangen, moet ik dan de des, sluiting maken, de aansluiting maken, als het ware als de regenboog, wat, dat, wat hij al vertelt, ook regenboog, moet ik mij aansluiten, aan datgene wat onder mijn midden is, ja, onder mijn midden is, daar is, de dan is daar het hoogste licht, wat ik kan daar ontvangen, als ik aan aansluiten, wat onder mijn midden is, ja, dus van mijn, van de riem van mijn spijkerbroek, tot helemaal naar beneden, ja, waar mijn spijkerbroek eindigt, en nog verder tot mijn, aan mijn helen, ja, tot mijn, maar dan geestelijk bedoeld natuurlijk, qua krachten van mij. Dan heb je de hele persoon, dan kan je chogma ontvangen. Dat is de hele kunst van het leven. Kortom, huh? omhoog dat betekent ook dat om de alle vier punten, alle vier verbonden met de schepper eh, zichzelf te verbinden. Ja, als je verbindt, ja, hoofd, ja, met het hart, hoofd hebben we twee, hebben we gezegd, ja, eh, en het hart en je zot, en je zot als het ware verbindt het onderstel met je verheid, het lichaam. De hele kunst, nu, echt, is het geheim wat ik vertel. En dit betekent niet dat jij direct aan het snappen bent. De hele kunst is dat de jezode te verbinden met de Je Tyverheid is het lichaam. Tyverheid vertegenwoordigt het middel, de grootste sira is tyverheid. En, ja, boven, boven het, het midden hebben we alleen maar een derde van, het, van de tyverheid. Dus boven, dus tot, de, tot het midden, boven, hebben we alleen maar een derde, bovenste een derde van de Tiferet. Welke is dat? Welk gedeelte van het lichaam, van het partsof is dat? Als je verdeelt in drie. Hoofd. hoofd. Alleen het hoofd van de Tiferet is boven. En de Tiferet heet lichaam. Krachten van lichaam. Dus het, dat is echt de kilim. Kilim, dat is een Tiferet. Dat is de kilim. Ja, dat is natuurlijk, hersen het je verre natuurlijk. Maar dat je verre, dat is dat, dat is de. Daarom is Jacob, is de middellijn. Dus de hele kunst in het leven, in elke toestand, is om je zod te verbinden met het je verre. Dat het één wordt, dat het als lichaam wordt. Dat niet dat je zod gaat eigen leven leven. En dat je verre het eigen leven leden, dan wordt het niets. Dan kan de mens alles leren en dan. Blijft onder hem, blijft alleen maar een monster. Eigenlijk. En niets helpt. En de mens ziet dat wat hij ook doet, niets helpt. En blijft onder hem, blijft een dier. Eigenlijk. Dus moet je dat. Je zult verbinden, aan één kleven. Met aan één maken, als één kolom maken, met je eiwerk. Steeds. Dan hebben we al die vier punten in ons verbinden we. En dat is vervulling. En de hele kunst, hoe wij dat verbinden met elkaar, dat is, wat ik zei, dat uh, is de redingsformule. En dan ben, ben je, dan in elke toestand weet je dat in elke toestand de reding er is. En jij gaat het bewerkstelligen. Jij bent dan absoluut dan niet aan het toeval uh, overgeleverd. Jij bent dan de baas van jouw leven. Duidelijk, jij bepaalt je lot. Niet wat allemaal de sterren dan doen. Sterren dan absoluut dan niet tellen meer. Jij gaat boven die sterren. De sterren tellen alleen maar. Wanneer? Er is, als er geen verbondenheid is met Jezus. Als die vier, vier ja? als een mens alleen leeft naar zijn hoofd, met zijn hoofd tot het tot, tot, tot, midden, maar beneden niet. Dus hij verbindt de laatste he niet aan de partsoef, dit Joodkei wafke, dan is hij natuurlijk onderworpen aan de sterren. Hij, hij leg, legt zijn, zijn eigen lot in de handen van dit sterrenbeeld, sterrenbeeld, so waar, sterrenriem. Natuurlijk werkt het natuurlijk op de mens absoluut. Eigenlijk. Ja, en dan word je dan zo so net zo so, ah oh, ja, ik okay. ben ook oh, bijvoorbeeld, dus uh, 4 februari. Of nu is bijvoorbeeld op de, de, de Joodse uh, uh, kalender. Daar ben ik vanavond dus. Ga ik dus ja, ben ik dus uh, jarig. Dus dan uh, helemaal in het midden van het <coughs> uh, Aquarius. Maar dan kan je wel weten. Ik weet wel bijvoorbeeld qua karakter. Weet ik wel dat ik ben echt, echt uh, uitgesproken Aquarius heb ik, Ja, Aquarius zit het. Ja, ja het echt Aquarius. Waterman. precies. Dan uh, weet ik wel dat het zo is. Maar. Als ik mij dan alleen maar gedraag naar de Sterrim, Maar als ik mij steeds de die verbinding maak zoals, zoals wij dat zien. Om alle de naam van Jutke Wafke te verbinden. Dan overwin ik dan mijn uh, lot wat, wat mij uh, gegeven is door de sterrenriem. Natuurlijk, allemaal, het is din. Sterrenriem is din. Absoluut het dien. Het is ook legt op aan de mens. Vele dingen. En daarom zijn vele geloven, de meeste in, in, op, land, op, het, op de aarde, die zijn onderworpen daaraan. Die blindelings volgen de lo, het lot. Ook landen volgen gewoon blindelings hun lot. Rusland bijvoorbeeld is ook waterman. Elk land is ook, heeft ook zijn eigen... eigen uh, ...onder eigen riem... ...sterrenriem staat. Eigenlijk, Dat moeten we, moeten we gewoon weten. Maar goed, stap voor stap... ...zullen we ook leren. Ik wil, niet, uh, ik wil, niet, nu, uh, ik wil niet... ...over astrologie... ...zeggen, uh, spreekt het veel. Want... Uh, ...ja, ik weet meer van de verzekeringen. Ja. <laughs> maar uh, als ik daarover begin... ...dan zal ik dat ook veel. Maar het is gewoon... Niet mijn, ...niet mijn vak natuurlijk. Maar het is wel verbonden. Ik bedoel, wij moeten wel weten... Die andere dingen. Maar als je dan nog, nog een keer, als je werkt steeds, die bewegingen maakt, wat wij leren steeds, met die noek, en zeer word je dan ontheven van die, niet dat zij niet werken, niet dat, niet dat die wetten gaan niet werken op je, al die wetten zijn heilig. Ja, de wetten van wat die, al die sterrenriemen, alles is, komt van, kom, kom van het zeloed. Eigenlijk, al die sterrenriemen, alles komt, eh, ook de astrologie, alles komt van, van, uh, in anal naar analogie, of zinnebeelden, of de krachten, uh, zoals eh, in het Céloot. Ook de wereld, het Céloot heeft, we zullen leren, heeft twaalf parzofien. Ja, zes, in, zes rechts en zes links, twaalf. Alles komt, dus ook alle die twaalf. Alles komt dan dus, ook de twaalf, zo, twaalf zonen van, van Jacob, etc., alles komt van naar het deel van de wereld, dat ze Maar wij worden ontheven, vrij komen wij, betekent dat de krachten die van die sterrenriem, ja, die sterrenriem, die, die, die werken op, die Dieren. dierenriem, dat, dat werkt op ons wel, dat ja, werkt wel op ons, maar we moeten het wel verdragen. Maar wij gaan, wel, wij gaan wel doorheen. Dat is wat de bedoeling is. Dat is het uitkomen in het geestelijke. Dat, dat is het uitkomen in het ervaren van het geestelijke. Dat betekent dat ik euh, door dat sterrenriem, door de krachten van de dien van de sterrenriem uitkom. Ja, en daar zitten enorm nog, nog, nog krachten die nog melken, zoals we dat zullen leren. Dat Indirect, misschien via zoger. het uh, melkweg, ja, dat, allemaal, dat is ook allemaal, alles is verbonden, is ook dien, absoluut dien. Ja, duidelijk, het is ook alles, alles is geschapen. Voor, uh, maar wij komen dan doorheen, door die krachten die wij opbrengen hier. Duidelijk, waarom is dat, hoe, hoe, hoe kan dat? Als wij niet werken, let op, als wij niet werken nu aan de, aan de onderkant, wat, wat is er dan? dan onze jesot is dan gematerialiseerd, is alleen een stuk vlees, als het ware, van binnen. Gedraagt zich absoluut net zoals de aarde. En als wij door de jesot heen komen, als wij ons eh, zeg ik dat, licht maken daar, betekent al die krachten bestaan wel, maar als wij dat, daar zuiveren, zuiveren de jesot, die krachten van je En jesot heeft een een hele gamma van krachten. Ja, als wij doorheen lopen, als wij dat hele kolom van de Jesuit zuiveren dan op die manier, hebben we dan de 10 spheroot, of negen spheroot, zoals wij dat zeggen, die in sfera wordt gezien alleen als puntje, dan ook onze onderstel wordt net zo zuiver andere kwaliteit, maar als zijfer, als onze bovenkant. We laten het licht dan helemaal doorheen lopen. En niet dat tot de helft van ons. Kunnen we nooit het licht van het, het geestelijke licht. Dus de, waar het licht gegema komt. Kunnen we niet ervaren. Geen mens kan het ervaren. Als die niet werkt aan zijn onderstel. Onmogelijk is het. Eigenlijk. Waarom niet? Hoe kan je dat? Waar kan je hem zien? Door wat kan je penetreren? Door wat kan je... Uh, door welke plaats in jezelf kan je het licht, aankomende licht, weerkatsen. Als je hier niet aan jezelf niet werkt onder, de, onder het midden. Hoe? En daarom, men heeft enorme kennis van kosmos, et cetera. Want dat is allemaal tot het midden. Dus tot het midden van de, de mens. Alles kan je leren van deze wereld. Onder niet. En je kan niet penetreren in het geestelijke, In you know, iets wat leeft. Altijd. Zonder, yes. Onzonder door de middellijn zullen we leren. Naar beneden te komen. En zuiver. Steeds zuiver. Want we kunnen niet naar beneden komen. Zomaar via de linkerkant. Want dan wordt het. Zie wat het wordt. Dan wordt het van beneden. Als je naar beneden Dan van de linkerkant. Niet door de middellijn. Dan wordt het. Uh, dan wordt het. Dan wat doen de boosdoeners. Dat leidt tot de vernietiging van de wereld. Ze gaan van de links gewoon naar beneden trekken het licht. En dat is, uh, dat is verboden door, door de wetten van het heelal en onmogelijk door iemand te doen. Als iemand dat doet, natuurlijk is die dan vernietigd aan de wereld. In de zin van zichzelf vernietigd en de vernietigt aan de, de wereld. Okay. En natuurlijk straf, enorme straf. En straf komt ook op die mensen en alles. Allende. Dus we moeten weten hoe we naar hoe, hoe we naar beneden kunnen gaan. Zie je dat? Van links kan dat niet. Dat betekent dat we, hoe kunnen we dan opbouwen, is hoe kunnen we echt gadloed, want dat is echt gadloed, naar beneden trekken, dat is een geweldig gevoel geeft het. En toch mag niet. Wanneer kan dat wel? Natuurlijk, altijd, altijd moeten we steeds weer dat klein maken onszelf en dan weer van beneden naar boven boven klimmen, et cetera. Et cetera. En er bestaat nog iets. En er bestaat nog iets, uh, wat een geweldige iets is, wat ook niemand begrijpt natuurlijk. Niet dat ik me niet begrijp, maar kinderlijk. Er bestaat een toestand van, dat van toepassing is in één keer per jaar. En dat heet Yom Kippur. Dus op die, verzoend, op die grote verzoendag, wat betekent dat? Op die dag is iets bijzonders, plaatsvindt. Het volk Israël moest op, dat, op deze dag, en nu ook hetzelfde, maar alleen, alleen qua gebeden, moesten twee euh, bokken ja, gebracht worden, nee bokken, seir, euh, ja kun je het zo zeggen, twee bokken, maar dan moet er. Nee. Ja, ja, maar dit niet rammen. Nee, twee, ja, zo'n, zo. zo huh? Ja, zoiets, zo, so, twee bokken, bokken, echt bokken. Twee bokken dus moeten, moeten gebracht worden uh, als, als offers. Eén is voor de schepper, één voor Hashem, en één voor de azaz, Azazel, één voor de, voor de Sitra-Achra. En hier zit een norm geheim, wat dat alleen jullie zullen leren. dat. De mens kent het niet, absoluut niet. Wie kent het? En men leert dat allemaal, met elke jaar hetzelfde, zegt men al dezelfde woorden, men begrijpt het niet. En wat kijk nou wat het is? Ik, alleen in drie tellen. De hele bedoeling is, dat men kan dat niet zo op die manier, men kan het licht niet naar beneden trekken. Ja, en men wil gadluut maken. Hoe kan men dan gadluut maken? Hoe kan men dan licht, lichthochma gewoon doortrekken naar beneden? Natuurlijk, we hebben gezegd, door de middellijn, ja, door de middellijn. Iedereen hoort wat ik zeg? Door de middellijn kunnen we wel lichthochma naar beneden trekken. Maar is dat dan de ware lichthochma, het ware lichthochma? In het midden, in, ja, ik herinner je wat ik zei? In het oh, midden. Het is vermengd, dus het is al vermengd. Alles wat vermengd is, is minder, ja, of niet? De, het ware, de krachtigste licht, de pure, is links. Maar men kan het niet ervaren zonder chassadim. Wat doet men dan? Mengt men dat met chassadim? Ja? Toen ik in Rusland was, als jonge, als jonge man van 16... Ja, 16, 15, 16, 17 jaar, 16, 17 jaar uh, in Ural, uh, leefde ik in, in de Ural. Ja, Dat is aan de rand van de Uralgebergte, dus vlak bij de uh, Siberië. klimaat is geweldig, maar wild. veel beer en zo. Dan in de wintertijd, en soms in de kranten stond het wel toen... Vanaf ja. 1960 woonde ik, woonde ik daar. Dus... Dan was het zo regelmatig, wordt in de winter was het dan uh, uh, berichten aan de krant. Ge Pas op dan, want dan gisteren werden uh, twee wolven werden gezien in de... In de, in de ja, Ivanstraat, ja, weet ik veel dat is dat, daar twee wolven kwamen gewoon de, de stad binnen, ja want het is het is niet gezellig daar in, de, in die bossen daar. Het is 30, 50, 40, graden en hier is dan kan je toch iets lekker eten. Weinig cafés waren daar natuurlijk, maar toch kwamen ze binnen. Dan zeggen ze dan wees we, we, we voorzichtig daar, want die in die straten daar wolven zijn. Zo, so, het is wild. Maar wat ik bedoel daarmee is, waarom heb ik het erover gehad? Ik begon niet over die... die... Twee geiten. Twee bokken. Kog maar een link. maar een Oké. Kijk, dat is een zware, kijk, om het te ontvangen, van links ontvangen. Ah, ah ik weet waarom. Heel goed dat je me hebt, maar niet over twee bokken was het. En ik kwam daar, daar uit Oekraïne. Ik kwam uit een plaats waar echt net zoals... Waar ik voor geboren was in Vinitsa, in Oekraïne. Oekraïne is het 200 kilometer ten zuidwest van, van Kiev. En dat is echt een klimaat net zoals uh, Noord-Italië. Ja, een beetje zo'n. Wat is in Noord-Italië Noord een grote. Toscane. Huh? Toscane, okay, ook de grote. Huh? Milan. Milano. Milano, oh, net zoals Milano. Italianen altijd, toen ik geen baard had, altijd dachten ze dat ik Italiaan was. Maar dat doet er niet toe, want dan zitten we op dezelfde hoogte, want ik was daar, het was altijd milde klimaat, en we kwamen daar naartoe, omdat mijn vader werd daar naartoe vrijwillig verplicht gestuurd, <laughs> voor, voor, vrijwillig verplicht, en dus moest daar werken, en, uh, en ik kwam daar, een jongetje zo van, weet je, ver, verzorgd, vader, moeder, ik was echt, uh, en ik kwam daar in die klimaat, en al die mensen daar, die Russen, echte Russen daar, weet je, en niet zoals in Moskou, weet je, die dan, gecultiveerd, verfijnd het maar daar echt de Russen waren en dan kwam ik naar de school 14, 15, 15 jaar en dan al die, die, jongen, die jongens van 15, 14, 15, die altijd hadden bij zichzelf uh, zo'n als het koud is gaan ze we, we naar, weet het, zo'n heupflesjes uh, flesjes, en die geeft me ook dan fles, heel koud, 30 graden die geeft me zo'n zo zo ding, zo ding en ik doe dat Oh. <coughs> wat is dat <that>? het <coughs> so is 96 graden spiritus so dan drinken ze nou zo is het, zo kan je ook vergelijken die gogma die is geweldig, dat is echt krachtig is, yeah? maar als je dat vermengt dat met een en toen had ik gezegd, ik wil het vermengen met met juderaan, zo weet ik veel dat het gezegd is wat is dat? Dat is alleen voor vrouwen. Wat is het? Wat is voor mannen? Moet je, moet je iets vermengen? Ze, ze begrijpen dat niet. Zo so, heb ik ook geleerd, zoals zij. Dus ik had wel echt geleerd om de gogma te trekken van de links. Met hem. Ja. Maar, dat is de bedoeling, ja. Dus, de kracht van links, de echte gogma, is een geweldige gogma. En als wij trekken dat van binnen, van, van, van, door het middenlein, dan is het geen wodka meer. En, ja, geen spiritus meer. En geen dat. En dus... Tussen en. Ja, duidelijk. Dit is niet echt. Uh, de kracht van de gogma is veel minder. wordt Duidelijk. Wat te doen? Oké, okay, dat is geweldig. Voor de tijd van de correctie. Van die 6000 jaar. Maar toch. Is het geweldig gogma. Waarom kunnen we die gogma niet ontvangen zo van links? Omdat daar giniëm zijn. Duidelijk, giniëm. En als het van de binnen, van de, door, de, door de middellijn. Het is een geweldig, maar het is wel vermindering. Wat heeft de schepper bedacht aan dit volk, heeft hij het aan dit volk gegeven? Aan het uitverkoren volk, maar in de zin van, dat zij geeft het dat, geven dat aan zichzelf, ontvangen dat en geven aan de anderen. Wat heeft hij gedaan? De onreine kracht, de satan, die altijd kleeft aan, hier aan links, want daar heeft hij niets aan aan de rechterkant. Die kleeft altijd aan links. Die kan altijd bes, bes, beschuldigen aan mens, hoe ze aanklagen, als de mens links iets ontvangt. Want daar wil hij graag ontvangen. Wat is het bedacht, wat, wat, wat, hoe de schepper heeft bedacht op de manier te geven dat de mens toch één keer per jaar een infuus krijgt van de ware gogma hier is het een geheim dat. Alleen omdat te horen is het de moeite waard om geboren te worden, maar ik zal het echt later vertellen. Zoger zal ons vertellen dat. dat ja? Kijk, luistert. Ja, nu wel. Oké, ik ga een beetje dat wel. Natuurlijk uh, ga ik al nu al iets vertellen. Maar hoe kan je dat infuus krijgen? Dat is infuus wat. Geen enkele drugs, niets. De beste niets kan je dat zo geven. En gewoon als je alleen weet hoe. De hele bedoeling, de he kijk, de Satan is een minister, van ook minister in de ministerraad van de schepper. Het is ook werkt absoluut, moet je zo doen. Moet je nooit denken dat het iets, iets, iets verkeerd is. Maar zonder die Satan, wat zou het zijn? Als die Satan er niet was. Dan zou men dat zo, zo regelmatig. Dat schijnden. Dat soort uh, ellende doen. Trekken van links. Wat we zeggen. dat De boosdoeners. Waar hij ook over hield. Had het op de, op de vorige les. Dat is aan de ene kant een verschrikking voor de mensen. Om dat te doen. Want dan komt een straf natuurlijk. Leegte. Ellende. Ja duidelijk. Alles. Maar. En tegelijkertijd is het wel aantrekkelijk en natuurlijk de kracht die men ontvangt op deze dag is de, het infuus dat wat echt speciaal is. En natuurlijk is het niet alleen op deze dag. Alles, bestaat, alles wat in het algemene bestaat ook in het bijzonder. Dus de Yom Kippur of die infuus bestaat in één keer per jaar natuurlijk op de verzoningsdag, grote verzoeningsdag. Het bestaat ook in elke maand. Duidelijk. In elke week, in elke dag, in elke toestand. Is in elke toestand... Duidelijk, want niets... Bez, alles hetzelfde. Het hele jaar bestaat in elke toestand. Duidelijk. Dus in elke toestand bestaat een vorm van een Dat absolute, absolute... Van het absolute wat haalbaar is. Nou, en in één minuut hebben we. Zal ik het nog even verklappen? Oké. Dus, wat, wat het gedaan wordt... Door het midden ontvangen is natuurlijk geweldig, maar dat doen we het hele jaar, proberen we dat te doen. Hoe, wat is dan de schepper heeft bedacht? En dat is wat we hebben ook geleerd in de vorige cursus: is it, betekent dat een hond aan de hond, Boet boetje een hond een bordje geven. Precies. Wat wordt gegeven dan? Dan wordt het op Yom Kippur, en dat is in elke toestand moet je zo doen: elke toestand heeft Yom Kippur. Dat wat moet je dan doen? Moet je aan die Satan, aan dat slei, aan dat. Moet je aan hem. En iets geven, in elke toestand, maar natuurlijk spreken we van Yom Kippur. Moet je hem iets geven, dan wordt gegeven dat bokje aan dat, anders, aan, op dat moment, op de, wordt gegeven een bokje aan dat onreende krachten, aan de Satan. En dan Satan wie ziet, nou, kijk, dat volk Israël, die geeft mij dan, die gaf hem dan, hem, iets te kauwen. Dan is hij bezig daarmee, dan kan die niet Aanklagen hen op, dat, op deze dag, kan je hen niet aanklagen. En op deze dag zijn de beste krachten, het best, uh, uh, de beste krachten, zeg ik, de, de, de, het meest gunstige moment om, om, die, om, die, kale, om die geweldige gogma legitiem toch één keer per jaar te ontvangen. Dan is die, op dat moment is die op die dag, wordt gegeven die tweede, tweede boek aan hem. Eén boek wordt gegeven aan de schepper, zullen we leren wat betekent wat wij aan de schepper geven. Natuurlijk, dat wij geven dat door het middelein. De middelein verkrijgen wij door, wij geven naar boven de krachten, onze, onze man, ja, onze vijf sferot, vijf dingen die wij niet doen, die wij niet, dus ja, wij ontzeggen ons, dan geven wij naar boven, krijgen wij de middelein. De middelein krijgen wij dan van de schepper. Iedereen hoort het? Dus de middelein, de gogma, vermengde gokma met chassadim, krijgen we van de schepper. En komt nog iets daarbij, wanneer die eh, terwijl die Satan is bezig met dat bokje, hij, en Satan is in leven geroepen, is de minister met hele ministerraad en met hele personeel, die zijn altijd ingesteld van boven om te kijken, om te kijken en om eh, te waken dat de mens goed leeft, ja? dat de mens niet afdwaalt. En zij, zij zijn, zij, hun functie is aanklagen de mens. Dus dan altijd kijkt om hoe aan te klagen in de mens En wie, en wie welke mens is niet aan te klagen? Iedereen, ja, iedereen zondigt. Wie niet, wie, er is geen mens die niet zondigt. Ja? Dus op die dag kreeg, kreeg hij dan een boekje. En terwijl hij dat met dat bokje bezig is, dan natuurlijk, dan kan je niet aanklagen Israël, omdat ze geven hem dat bokje, als het ware, en qua, qua krachten, kan je niet aanklagen hem. Dan, terwijl hij dan nog bezig is, dan komt er een groot en dan gaat het volk trekken dan, dat licht, puur licht, gogma, via de linkerlijn, dat, maar wel kosher, op de manier, dus aanleunend, aan als het ware aan de, uh, uh, uh, de middelein, niet de middelein, maar wel links, maar op de manier, op de kosheren manier. Ze zijn al dan voorbereid daarvoor, de, de, al die dagen van het jaar niet, want wij zijn niet, niet voorbereid daarvoor, maar op die dag is een speciale, welwillend moment, wij we zijn voorbereid, we hebben dan een dag daarvoor flink gegeten, en een, een nieuwe dag hebben we vijf dingen, doen we niets, ja. Dat, niet, in, niet drinken, niet, niet allerlei andere dingen, vijf dingen niet doen, dan zijn we als, als engelen bijna. En dan kunnen we wel trekken dan licht hochma, op die manier van links. Dan ontvangen we zo, om zo te zien, bijna zo'n pure hochma. Eigenlijk zoals het verboden is, en tegelijkertijd op die dag is het mogelijk. En daarom op die dag, de opperpriester, die noemt die, uh, spraak dan de naam, die ...de naam van de schepper... ...van de lange naam van die... Uh, ...ook de, van de zeven in ...72... 72 uh, ...namen van de schepper... ...en uh, speciaal... ...om 72, waarom? ...om aan te trekken dat licht... ...Gogma 72 is Ab... ...is het licht van Gogma... ...de partsoen van Gogma... ...en dan wordt het echt naar beneden getrokken... ...waarbij, waarbij men dat infus ...echt ontvangt... ...en men kan, ik zal u leren... Om dat infuse in elke toestand te bewerkstelligen. Ja? Maar een bokje geven, dat klinkt wel uh, slim en praktisch. Alleen hoe je dat uh, daadwerkelijk... Nee, uh, Oké, okay, maar dat moet je leren. En, en natuurlijk, kijk, het is zo so, ja. so ing, so ingenieus dat zelfs de schepper de kracht van de Satan niet ondermeent. Hij, hij kon ook zeggen, nou kijk, het is mijn volk. En nu ga ik het wel netjes doen. Maar op die manier doet hij dat. Op die manier, op deze dag, op deze dag, door het aantrekken naar beneden van het licht lichthoogma, betekent dat de schepper op die dag de zonde van Israël vergeeft, als het ware, niet omdat zij niet zondigen, niet omdat om zij, zij klaar, dat zij zo niet, niet uh, zeggen dat, niet, zij zijn natuurlijk, we uh, hebben, hebben zonde, is niet, dat zij zonder zonde zijn. Maar hij dat op die dag als het ware vergeeft hen. Op deze dag geeft hij de vergiffenis. Op deze dag. Duidelijk. Door hun bereidheid daarvoor. Dat betekent Israël, betekent voor iedereen. Als je jezelf dat doet. Dat de vergiffenis, hij die brengt die op die dag. Ondanks het feit dat het volk natuurlijk ook zondigt. Maar het, de verbond is er. En daarom kregen zij dat geweldig infuus van boven naar beneden, en hij deed ook, als, als het ware de schepper, ook een beetje, deed op die manier, dat om zijn minister ook niet af te zetten, en niet aan te, aan te, zeg je dat, aan, aan te tasten zo die blijft wel in macht in zijn, maar die minister, als het ware, die bezig is met iets, met een bepaalde tak, ja, die dan op die dag, wordt die dan afgeleid van zijn functie, niet van zijn functie van zijn taak, hoofdtaak om aan te klagen de lageren, ja, op die dag wordt hij dan op een en waardoor ook door het blazen van de chauffeur van het horen allerlei andere dingen, waardoor hij afgeleid wordt, speciaal, waarom? Omdat niet mag naar beneden, mag niet naar beneden zo trekken maar dan één dag per week per, per jaar wordt het wel bewerkstelligd, op een zeer ingenieuze manier en wij moeten leren deze ingenieuze manier, hoe dat werk werkt, stap voor stap zullen we dat ook leren. Dat, en dat is in elke toestand is ook van toepassing, natuurlijk Yom Kippur, maar het bestaat ook, de, als het ware, de, een, een smaak daarvan, een vonkje daarvan, bestaat in elke toestand. Ja?